Wij beginnen de zogerles 255, op de pagina resh Yud bet 212. Hasulam, de rechterkolom, de regel 5. Uleat kara bepumei da kursaia d'erijau. Zes. Wel ilava lojare taman. En neemt je nog eens gauw een volgend fragment uit onze oot. Uleat uh, kara pumei en om. Te noemen uh, met de lippen, letterlijk met de mond. Dus te zeggen, da Kursaya del dat is de stoel van Eliao. Zes. We i laf en indien niet, lossa arita mandan. Rust niet, ruste hij niet erop. Daar, rust hij daar niet op. Letterlijk. Eigenlijk dan uh, is Elihu daar niet aanwezig. De regel 6 de dubbele punt. Wees havin, zeifen hachov, hagadol, hazeel, haz Da kursaya ja ach deel jouw. Aad Bape Afalpi een maskir afal no, in bapé, af al pi lo lo vosham. Kijk nou welk vraag hij naar voren brengt. Natuurlijk is het een beetje zo frame dat yeah, men moet in stoel. Op stoel uh, zetten speciaal voor Eliahu. Let op, als men stoel stel, stelt, zet, uh, opstelt, uh, plaatst uh, bij de is voor Eliahu. Dan heeft men wel de intentie dat uh, Eliahu zou komen. Uh, zou er bij aanwezig zijn, bij de besledenis, waarom moet men dat nog, nog uh, zeggen, dat nog, met de, met de mond, en met de lippen, maar we zeggen dan, in de brengers met de mond, uitspreken van, dat is de stoel van, deze stoel is van, voor Eliauw. of dat is een stoel voor, voor Eliauw. let op, dat is wat hij ook vraagt, maar je en men dient te begrijpen, maar hoe achtevagadool zeven? Wat is deze grote uh, letterlijk uh, plicht, oftewel de voorwaarde zeven? We hebben hier om te noemen met de mond om dat uit te spreken. Da kursaia de Eliahu. Dat is letterlijk. Dat is de kursaia. Dat is de stoel van Eliahu staat niet voor maar van dat is de stoel van elioo acht adshim ee maskili bapet germate dat indien men dat niet met de mond letterlijk met de p met de mond noemt opnoemt Hino loki se, ondanks het feit dat men het stoel voor hem heeft voorbereid, loja zal hij daar niet komen. Het is inderdaad bijzonder merkwaardig dat men moet het wel met de mond uitspreken. Nee, Nadat Wijnjanu. Kin kent Bazor al elf rakatuvo, malaha po Elija. Zegusod de Elija goedvaliv, ubrit kaima. En geweldig hoe de zoger ons dat toelicht. Uh, Let op. En het gaat erom. De regel 10. zoger, want het is gebracht in de zoger. In, in, uh, Verderop in, in een ander. Um, ander hoofdstuk, een ander boek, een ander boekdeel. Alleen dat daar is het, uh, wordt uh, toegelicht uh, een vers, uit de Torah, waarin dus, uh, een vers, dat gaat over, uh, wat Hashem vroeg aan Eliyahu, toen hij uh, op de berg kwam en stond daar en uh, Hashem, op de berg van Hashem en Hashem vroeg hem, Malachapo Eliyahu, wat heb je hier? Letterlijk, letterlijk, wat heb je hier Elia, wat heb je hier te doen? Letterlijk, wat heb je hier? Elia, let op. De regel 11, en kijk nou hoe belangrijk is dat wij um, deze letters kunnen zien en uh, confronteren. Let op. Het vierde woord is po. Wordt geschreven net als pe. Dus, het vierde woord wordt geschreven als p en he. Dat is Normaal is het p, mond. En als je dan met normale beweging eh, de letters hebben geen klinkers, değil? maar als een klinker staat en golem boven de p, boven de letter p, dan wordt het, dan is het, uitgespro het uitgesproken als po. En dat betekent hier. En dat is erg merkwaardig. Deze voor deze goed opletten. Deze dit woord uh, p mond heeft dezelfde, let op, let op dezelfde schrijfwijze. Wordt precies dezelfde aangegeven met dezelfde letters uh, als het woord hier. Dus. Mond en hier hebben dezelfde letters, dezelfde, hetzelfde woord. Door, door hetzelfde woord uh, uh, uh, worden ze weergegeven. En dat is dan dat vers, staat het, Malaga, wat heb je hier? Of wat heb je hier te doen? te doen is het toegevoegd door mij. Of moet, wat moet je hier, wat heb je hier? Eliao. Dus waarvoor ben je hier gekomen? En daar staat dus dat woordje Po. Hier. Shihusot Poemed met Yahoo, dat is de essentie van de mond van Eliao. Twaalf. Ubrit Kaima. En het verbond uh, het het verbond uh, van besnedenis is per Hashem. Kijk nou is de het verbond met Hashem. Het verbond van besnedenis is de mond van Hashem. Kijk nou dieper, dieper, diep, diep, diep hier wat hier staat. Dus het verbond eigenlijk met Hashem, oftewel Britkaima, oftewel ook besneden is, dat is de mond van Hashem. Ayensham staat het zo, so, daar, lees daar. De zoger is zeer beknopt. Rei, shijes, drie, dertien, hefres. Ben breed, kaima, shiji, hamohin, amidgalim, galim, Alle Alide mila, opria. Basot, persem, uben, ben, ha, leliahu, atsmo. Dus we zien dat het. Het verbond met Hashem dus, het is door de mond, ja, de, is het is de mond van Hashem. Dus de, met de lippen ook eigenlijk uh, dient men ook uh, de, dit verbond tot stand brengen. Maar, en nog verder, zegt hij dan. Haar eisje, zie hier, dat er, is een verschil, of onderscheid is er, tussen, het verschil tussen breed kaima, tussen het verbond naar besnedenis van besnedenis. So hier mogen dat het, dat de mogen zijn, die mit Galim, die, uh, die onthuld worden, let op 14, door de Milao pria, door die twee handelingen van de besnedenis. En besnedenis en het uitrollen van de huid. Als in de essentie van Per Hashem, dat is de essentie van de mond van Hashem. Oe ben hape en tussen de mond van Eliyahu zelf. De regel 16. Ui, het is alleen maar nog uh, even een beginnetje. Wat hij gaat verder dat. Hij moet ons verder uitleggen. Wat dat allemaal inhoudt. Over het deel havin ze. Yes. Ламик, мик иё тер бенян зайфентин стимат п шелашо рамуат шело и катрек ахтин арисре ахара хазарат Мохин, Алидемила де Уприя. нейхин Zestin U begrijpte lege wijn zijn om dat te begrijpen. Jees lege amiek. Joter dient men. Uh, uh, dient, dient men dieper. Dient, dient men dieper. nog dieperder. Dieper. Uh, no, dient men nog meer te verdiepen. In de kwestie van. stemat per dicht doen van de mond, de regel 17, van de shoramat, van de gewaarschuwde stier. Shaloye katrek dat die niet zou aanklagen, Israël 18, na het terugkeren van de mochin door Mila Ubria. O, door uh, besnedenis en pria en het tweede, tweede handeling, pria, 19. Ja, we weten dat, ja, dat door de besnedenis en de pria en het uitrollen van de uh, tweede huid, dat daardoor opent uh, terugkerende mogen. Want die zijn weg vanwege die drie, van die drie onreine kliphoot. En wanneer men ze wegsneedt en weg afknipt en afhakt, uh, als het ware, snijdt en oprolt, uitrolt, de, de huidje, dat uh, naar krachten natuurlijk. Dan, dan, um, de morgen keren terug. 19 na de punt. Ki milwad, de Eliyahu Hanel. 20. Srikhim ood le tje kon me de zrikad, 21. Orla el afra. Want milwad, Sahaduta de Eliyahu, let op, behalve of, euh, dus behalve, naast, kunnen we zeggen, Sahaduta de Eliyahu, euh, naast de getuigenis van Eliahu, zoals boven gezegd werd, dient men nog uh, um, maken een tikkun, een speciale tikkun uh, door het weggooien van de voorhuid in de stof der aarde. Ik heb wat eventjes daarover gehad, dat wat doen ze daar in de synagoge, dan Um, Na nou, de besneden is direct, de, wanneer de voorhuid is uh, afgesneden, uh, dan go gooi je die mohel, die dus deze handeling doet, besneden is, die gooit dat stukje huid in een speciaal voorbereiden uh, bakje met uh, aarde en dan gooi je dat daarnaartoe. En zeer speciaal alles naar krachten, zoals het wat we hier Kmo 21. Kmo Shagatuf Bazor. 22. Bazimna deit Gazer Barnas. 23. Le tmania jomin. We alle. Shabbat Malkhut, Kadisha vierentwintig. Hagi, Orla Orla de Gazrin Vesadan la vijfentwintig levar Kedin hahu Sitra Ahra. We de Hai zesentwintig ihu. Holkim mi Kurbanada Kedin Idbar Zevenentwintig Velo, Yahil Le Shalta Ule Katraka Alave. Vesalek achtentwintig weid Abit Sanigore al Israël, kamen goed 29 Ade En nu goed, goed, goed kijken wat gebeurt. er? Wat is dat? Waarom is dat um, zo? Waarom doen we doen met dat? Waarom, met dat? waarom gebeurt dat? Wat betekent dat allemaal? Dat is wat ik uh, nooit kunnen begrijpen van hun kinderlijke antwoorden van die rabbijnen omdat zij begrepen dat niet, zij leren de tradities, terwijl zo'n immens groot geheim zit hier, waarom men dat doet, duidelijk, en de, de zegening die de mens ontvangt. waarom deze zegening, hoe zit deze zegening, duidelijk, waarom eh, door, door de besnedenis zo geweldig de mens die verkreeg, die mogen enzovoort, hoe zit het in elkaar, en waarom, doet men dat stukje voorhuid wat afgesneden is in een bakje met uh, aarde, gooit men daarin en kijk naar nou hoe de zoger ons ogen open maakt. Let op. Ogmorstel gaat op de zoger en dat is zoals het gezegd is of geschreven is in de zoger in een uh, andere boeken, we zullen het leren, bij Sattachem, Pekudé, 22. En dan, hij zit hier, dat van die zoger Basim, dat die gazerbaalnaars, op het moment, in de tijd, letterlijk, wanneer een mens besneden wordt, 23. Let manja jomen, let op wat hij zegt ons, na uh, acht, op de achtste dag, Zie wat hij zegt ons, wanneer de mens besneden wordt op de achtste dag. Zie dat, zie dat het slaat alleen op de uh, lijn van Jitschak. Ja? Dat uh, wat aan Israël is gegeven, deze besnedenis. Dat andere volkeren uh, dat doen, dat is... Uh, Natuurlijk ook niet niets, maar zij dan bijvoorbeeld eh, Arabieren, je, dat doen. Eh, Anderen, er zijn wel eh, volkeren die dat wel doen ook. Maar zij doen dat niet zoals de Israël dat doet op de achtste dag. Zij doen het, sommigen doen het op, op dertiende jaar, zes zevende jaar... Het twaalfde jaar, op alle manieren verschillende uh, uh, tradities zijn er, de, wanneer men dat wel doet. Maar uh, omdat Jeschmeyer werd ook op de, toen hij dertien was, was hij besneden. Maar dan was, toen was het, waarom is het zo dat zij dat doen? Omdat het traditie is. Omdat Yitzhak werd uh, besneden, toen Yitzhak werd besneden op de achtste, achtste dag. Toen uh, uh, Ismaël was 13 jaar, dan natuurlijk op 13-jarige leeftijd, hij was dan 13 toen iets werd besneden. En toen werd aan Abraham ook gezegd, alle, uh, alle mensen die dus bij jou zijn, in jouw familie, in jouw huis, allemaal moet je besneden. En dan natuurlijk ook Ishmael, ook besneden, gewoon, omdat de, goed opletten wat ik zeg, omdat de Mitzwa het voorschrift was om Yitzchak te besneden, om Abraham te besneden, Abraham te besneden en Yitzchak, van via Yitzchak kwam de hele lijn, duidelijk, via gek kwam de hele lijn in deze wereld, zonder deze besnedenis van Jitschak en verdere generaties. verdere daarop, generaties die daarop kwam, kwamen. Zouden wij niet uh, steeds die verfijnde, die nodige zuivering konden, kunnen, uh, konden hebben die uh, uitmonden in uh, Yeshua. Uh, en verder in Shimon Bar Yochai, Moshe Shimon Bar Yochai, Ari, dan, dat was allemaal via deze lijn. en als anderen zich ook besneden, dan is het erbij, omdat, omdat volgens de traditie, religie, doen ze dat wel, maar de Hashem heeft dat wel gezegd, ten aanzien van, Ietschak, dat hij Ietschak moest besnijden zichzelf en Ietschak. En daarna de hele, het hele huis, dus alle anderen, alle ook samen met slaven en alles wat hij had, dan had aan mensen die mannelijk, van mannelijk geslacht, met inbegrip van Ishmael, werd besneden. Maar was niet, het was geen speciaal mitzwa, speciaal voorschrift van HaShem om Ishmael te besneden het was ook niet om niet niets dat Ishmael die was dertien jaar oud toen hij liet zich besneden natuurlijk het is heel iets anders dan ook dat natuurlijk niet niets was om hij was een flinke man op zichzelf en dat hij niet tegenstribbelde. Die hij die wel uh, um, een agressieve man was, agressief, zo uh, altijd tegenstribbelen. En toch had hij toegegeven en liet zich besnijden. Maar de mitzwa is, in, is via de lijn vanaf Jitschak. Duidelijk, de zuiverheid. Hoe komt deze zuiverheid in het volk Israël? Door stap voor stap zichzelf te zuiveren en eh, te werken met de Sitra Achra Vanaf, eigenlijk vanaf de achtste dag toen, wanneer de, deze besnedenis uh, plaatsvindt en zo generatie voor, voor generatie, generatie, generatie uh, uh, en dan uh, daardoor ook deze om allemaal omwille van het omwille van uh, het brengen naar aan de wereld die bevrediging door. de Mashiach. door deze leen. wat wij. bestuderen, de middelste leen. Eh, van naar tot. Eh, eh, Ari. en dan. zijn wij nu. aan toe. het is nu al. aan de vooravond eigenlijk. voor de komst van. de Mashiach. Waar dus de volledige, de vijfde, het de vijfde, vijfde stadium van de komst van de Mashiach zal het definitieve stadium, stadium zal voltrekken En dat zegt hij dan, let op. En nog een keer wat de zogger daar zegt. In op, op, het moment, op het moment wanneer eh, een mens... Besneden wordt op de achtste dag. De regel 23. We schraad alle Shabbat en rust op hem, Shabbat. Zie dat? En dan rust op hem, Shabbat. Wat betekent Shabbat? Hij zegt verder: Malchut mal Kadisha, de heilige Malchut. 24. Ahi, orla, deze, dit, deze voorheid, de gazrin die men afsneedt, we shadan, la, en men gooit dat, uh, naar buiten. 25. En nu goed kijken wat gebeurt er dan. Kedien dan, kaimahu s'itra ach. Dan, let op, op dat moment, staat op deze citra agra. We gaan naar de en ziet, en kijkt naar, naar, eh, naar die delen van de regel 26, my zij kijkt naar dat stuk van dit over. Want dat is over, over wat men doet. He, zij kijkt nou naar dat stuk van dat over. Ik bedoel van de, nou, zij kijkt naar dat stuk wat men naar de aarde gegooid hadden, Dus naar, aard, naar haar gegooid hadden naar de citra agra. Kedien eetbaar, et, da, dan voelt zij zich ermee. Ja, net zoals wat we hebben geleerd, dat principe van uh, uh, de bot, een, een bot te geven van de tafel voor de hond. Een botje voor de hond. 27. En zij kan dan niet heersen over hem. En zij kan niet lekenen, en kan ze hem niet aanklagen. Wissalik weet Abid, en dan steeg zij op, de Sitra Agra. En de 28 weet Abid Saniguria. En zij wordt de, een bepleiter voor Israël, voor het aangezicht van de heilige gezegend zij. zijn. einde citaat. Dat is van de zoger die daar in. Het hoofdstuk eh, Picoudé is 29. Kijk nou hoe, kijk nou hoe het werkt: eh, het systeem, het operationeel systeem. Zie je dat? De 6000 jaar, hoe werkt dat? Op welke manier, verfijnde manier, moeten wij omgaan met eh, de Sitra Agra? Kijk nou wat Yeshua ons had gezegd. Toen hij de, de zijn gezanten, die twaalf, had uitgezonden. En kijk nou hoe wat hij aan hen had gezegd. Wees eh, slim als slang. Als slangen moet je we, slim zijn. Duidelijk. Want eh, en, te, en tegelijkertijd zei hij, en wees en. En um, eenvoudig, heel eenvoudig, simpel, zoals, zoals een duif. Die twee moet je dat erbij hebben. Waarom had je niet gezegd alleen maar, we, wees wel eerlijk en, en, en, en eenvoudig en um, als, uh, als duif, als een duif. Het is niet genoeg voor deze wereld, duidelijk. Beide moeten wij hebben. Dat is ook wat Yeshua had gezegd. Dus met, met andere woorden. De wereld is zo gemaakt. Zelu ook sa'ilokim. Het einde tegenover het andere heeft Hashem gescha ge geschapen. Duidelijk. Zo was het ook in. Zo is het ook in, in de mensheid. Uh, waar dus. Hashem zijn gezanten gestuurd had. Ook zij. Uh, hebben deze. In het algemene aspect ook deze indeling van zij die putten uh, hoofdzakelijk of helemaal uit die, van de citra agra hun krachten. En de anderen die zo zijn, zijn de gezanten en, die, de gezanten en wie uh, die gezanten zal uh, verwelkomen, ontvangen gastvrij ontvangen, die zijn, uh, hechten zich aan het, de heilige kant van de schepping. En dat is dat, deze, dat is dat principe wat wij leren hier en steeds moeten we dat in de gaten houden en niet denken dat de wereld slecht is dat de wereld vol, vol schurken is enzovoort. Nee, het is niet. Ook dat is zo, ook zegt dat niet. Niet bedoeld dat bedoelt dat dat zijn die twee krachten in het heelal en uh, dat zij moeten het wel. Dus wie zich hecht aan het heilige, moet wel weten um, te geven iets van de over van overhanden aan de citra Achra. Iets, iets onbenulligs, iets, iets. Want dan, uh, uh, do doet men daarmee, doen wij daarmee, dicht het, de mond van de citra Achra. En zij gaat ons niet aanklagen, want altijd kunnen we iets uh, fout maken, fout zitten in, op de, welke manier dan ook, weten wie er, er is, geen zoals... Uh, salomo, Slomo, Amelag, dat zegt, als het is Ashera, Ashera, Ashera, asher, asher, Tof, Er is geen uh, rechtvaardige op aarde die zou niet zondigen en alleen maar goed doen. Duidelijk. Want we kunnen altijd fout maken, dat of op, uh, nie, als niet opzettelijk, dan uh, gewoon. Uh, gewoon omdat om wij fout kunnen maken door het niet, overzien, niet te kunnen, ook kunnen overzien. Gewoon eh, zonder dat in de gaten te houden dat wij fout maken. Het is alles, dus dan maar als wij dat niet zien, als wij er niet bewust ervan zijn dat wij dat in onze handeling ergens een stof van, de, van een zonde zit. Dan, Citra achre ziet het erg goed, want de Citra leeft daarvan, van onze zonde. En dan gaat zij direct ons aanklagen. Nou, om dat niet te doen, moeten we in elke, in alles wat we doen, moeten we iets opletten, dat we iets geven aan de Citra achre. Kan dat niet anders, want in haar zit wel nog, zoals wij weten, dat de in de koningen die dood gingen, de zonden van Adam ook, zoals ook in de zielen dat plaatsvond, in de werelden en in de zielen, dat in de klipoot zitten nog vonken die eruit gehaald moeten worden, dienen te worden gedurende 6000 jaar. Daarom moeten we ook iets geven aan de citragen en niet kapot maken. Niet haar kapot maar. Baet, shea adam neemol lehet yamim. Shekvar dertach, avar alav yom ha-shabbat shehu sot malchut bamohin eilen de abu wa אני קred קוריש. הней אורלָה גְיִי 32 שֶ חֻחִינִי וּמָשִלִי נוֹתָא לֹחֻזִּים. רֹאָא וְתָא דֵר 33 הַשִּׁיתָא אַחֲרָא שֶ נוֹתְנִינָא חֶלֶק מֵהוֹךְ הַקֹרְבָן שֶׁל בְּרִית אֲמִילָא אִי dat stukje zoger wat hij uh, had hier aan ons uh, gegeven uh, hier wat net, net was. Ik heb het jullie verteld in mijn uh, letterlijk wat ik probeerde te vertalen. Nu horen we wat hij ons nu zegt. Bij Adam niemand leghet Jamim in de tijd. Op het moment wanneer de mens besneden wordt, tegen de achtste dag op de achtste dag. der de Joma Shabbat dat al de dag, de dag van Shabbat al voorbij gegaan was bij hem over hem, letterlijk. Dus hij had al gehad uh, Shabbat een Shabbat, acht dag. Op nou, de achtste dag betekent dat. Al Shabbat zit al daarin, in een van die acht dagen, dan zit Shabbat. al heeft al Shabbat gehad, het kind. welk Shabbat is malchut. We mogen die in de mogen van Abba we Ima die Kodes heten. Waarom heet het Heilige malchut? Malchut is je really nog. Uh, Kodesh, betekent Abouima. Heilig is Abouima. Dan de Malchut die in de morgen is van de ima, op Shabbat, die heet Kodesh. David, dus Malchut op de Shabbat, op de dag van de Shabbat heet Kodesh. Omdat Malchut ook steekt op ook naar de Abou en ontvangt van codus van Abouhima, van het heilige, heilige ontvangt, ontvangt het heilige. En hij, dus, uh, dat kind die al, Shabbat al gehad had, in die, acht, in die dagen van zijn eerste acht dagen van zijn leven. En hij, hier, zie hier, dan deze voorhuid, 32. ze godgin, welk, welk, men, die men, eh, om a schlieg in en gooit men die erbij, naar buiten. roeota pasitra achra die, sitra agra, ziet, eh, uh, 33 ze notnin la, men geeft haar een deel. Van dat korban van dat over van de brit mila, van de, de verbond, van de Besnedenis 34. Na de punt. Validei, matanazo, ii, midafehet, mikatigor, vijfendertach, legiot sanigor, al isre, lefnei akutschabri. Aka doos bijo. Dat wat is er. Waardei Matanaso en door dit geschenk. Hier met haar wordt zij. Transformeert zij zich. Mieke Tigor van de aanklager. Van aanklager. 35 legiot Om een bepleiter te worden voor Israël. Voor Hashem, voor een voor kadosh-boruchu, uh, ten aanzien, of, uh, te, tegenover Hashem. Dus zij steekt op en komt uh, voor het ogen van Hashem, en, zoals het ware, voor Hashem, en, en getuigt, uh, bepleit voor Israël. 36, steeds dat wij zien wel, dat in, tot nu toe wat wij hebben geleerd in de zomer, dat wij zien steeds terugkerende eh, het kroonprincipe van die, van dat uh, wat wij, zoals we hebben dat uh, ged, uh, gedoopt, deze, dit principe als, ehm, um, um, een naam gegeven van een botje voor een hond. 36. Obejure dwarim en de uitleg van woorden. Punt. En nu, bijzonder, bijzonder, probeer vol absolute concentratie geven. Niets bestaat alleen jij en het eeuwge leven ki met Eva harukeniim zei hij naar ze ba ze, weki iwan shaorla, aitaa pam, achtendertak dwukaba isoud. Nimmza shaba ershe hot hinota, neichenendertak miga isoud. No telatima helik Wek iwaan, viertag, scha eta orla, el, achitzonim, sonim, hitsonim. Harei, hem, jon, kim, alle dey, se, nehiro, mea, mochin, hamid, galim, vtweeën, viertag, mila opria. En nu goed hu, hij ons dat gaat uitleggen, dat, warum, uh, de citra agra genoegen neemt met dat uh, stukje voorhuid, en wat betekent dat stukje voorhuid, wat dat men weggooit in zo'n bakje, wat betekent dat, waarom is dat voldoende, dat de citra agra dan in plaats van aanklager, nog bepleiter wordt voor Israël, kijk nou goed, Nu gaat hij dat uitleggen geestelijk, op de eigenlijk, Zoals wij gewend zijn in de kabala. Want niets verdwijnt in het geestelijke, duidelijk. Goed opletten. Wij weten het dat, dat principe dat niets verdwijnt in het geestelijke. De citra agra was al daarvoor, voor de besnedenis. Goed opletten. Voor de besnedenis, de citra agra was aangehecht aan de mens. Ja of niet? Was aangehecht aan de mens. ...wordt geboren met de citraagra... ...die aangehecht is... ...wordt aangehecht is... ...van de natuur... Door, ...van de natuur... ...van de... de ...van zijn geboorte... Zijn, ...is zij... ...aangehecht aan zijn jessot... ...ja, de drie... onreine klepot... ...die aangehecht zijn aan de jessot... ...en niets verdwijnt in het geestelijke, ja... ...goed opletten... ...eh... Uh, Ki want het, het is in de aard van dit, van de geestelijke objecten 37... Dat ze hebben ze dat zij in elkaar samen met elkaar samen vloeien of met elkaar aan elkaar samengevoegd zijn. En zoals wat ik zeg ook dan even dat niets verdwijnt in het geestelijke. We kiewaan dat de oorlog De voorheid was een keer. Aangehecht uh, aan de de 38. Dus alle zeven dagen voor de besnedenis, is. In bleek dus. Sheb dat in de tijd wanneer men die afsnijdt van de jesod. Oftewel op de achtste dag in het leven van een mens. Dat op de, wanneer men die afsnijdt van de Yesod 39 die maar dan neemt zij samen daarmee een deel van het heilige. Denk, men kan niet afsnijden helemaal goed opletten. Men kan niet afsnijden helemaal dat op de manier dat het alleen maar zo alles. Z zij was e e wel eerst. Um, een, ja, was aangehecht als het ware was aan de jisoot. En wanneer men dat afsnijdt, dat huidje, dat ook let op, aan dat voor, aan het voorhuidje zit natuurlijk iets nog van het heilige. Ja, het is niet, het was verbonden eerst aan de jisoot. En nu snijdt men, men dat huidje af en natuurlijk zit iets daar. Van het Heilige ook in dat voorhuidje. We kieven 40 orla. En aangezien wij gooien die voor de voorhuid naar buiten, voor de, voor de uitwendige, naar de uitwendige, naar de sitra acha Arei, hem, jonkim, dus daarom, eh, 41, zij zuigen eraan. Aridee, hoe zuigen zij eraan? is eeson, hero door eh, een of een ander, een klein lichtje van de mogen die onthuld worden. Welke mogen onthuld worden, 42, door de milaupria, door de besnedenis en... De, het, het uitrollen van het tweede huidje. Tweede huid. Dus, Zij ontvangt wel dat... Klein beetje... Van die mogen. Door die... Welke mogen? Deze mogen die direct bij het afsnijden, uh, Bij het... De Brit Mila. Worden die... Komen die mogen terug bij de mens. En daar natuurlijk... Uh, heeft zij ook een klein beetje van dat schijnen van, van die mogen terugkerende mogen? Heeft zij dat uh, kan zuigt zij eraan? De citraag 42. Naar de punt. Welke? Een namrotsim ode 43. Lika traegal is כלי ראש בית, זה גמוכין לאילו, דילין קור קולונדי אשת ריחל כי גמ'המ, יאפסידו זה חל קמ, שלוקחים אילו, תвой גמוכין, על כן סניגור sim סניעור אל יسرائيل דאי נודרי, לכיем Kijk nou hoe je zegt ons. Kijk nou geweldig die, die goddelijke logica. Hoe dat in elkaar zit. De kolom, de regel 42. Dus wij zien wel dat door, de, door deze besnedenis. En het gooien van een stukje voorhuid. Aan de, in de grond. Een bakje grond. Voor de klipoot. Ja, voor de citragen. Dat zij daarmee. eraan gaat aanzuigen. Van het schijnen van die mogen. Dus hij heeft, zij heeft wel dus. Met andere woorden, de Sitra Agra heeft nu wel baat door het feit dat Israël besneden wordt. Want daardoor krijgen ze dan die, van die, een beetje wel van die mogen, die terugkerende mogen, die het gevolg zijn, het terugkeren waarvan het gevolg zijn van die besnedenis en de Mila en Priya. Uiteindelijk waar kennen daarom, 42 de rechterkolom, en namroetsiem ood, daarom wensen zij niet meer die, die, ja, die uitwendige, oftewel die klipot. Naar krachten natuurlijk. Zij, daarom wensen zij niet meer om eh, aan te, Israël aan te klagen, Gullahs biedt en om te, te verliezen als het ware deze mogen. Die zei dus, sowieso, ze ontvangen nu deze mogen, dus om, om de, in deze mogen dus, uh, te verliezen, een beetje van die, uh, die hem, let op, dus ze willen ook nu niet dat Israël deze mogen zou verliezen, want als ze Israël gaan aanklagen, let op, dan verliest Israël, zou Israël verliezen deze mogen, en dan, ook zij, de citra agra, zou niets voor zichzelf ontvangen. Kie, de linkerkolom, de eerste regel, kwam hem, want ook zij, ook die uitwendigen, ook zij zouden uh, hun aandeel zouden kwijtraken, zouden verliezen. Welke, welk aandeel zij nemen van deze twee mogen. Welke en daarom na Simson en Goral Israël, en daarom worden zij bepleiter voor Israël, dat wil zeggen drie, Likayem dat wil zeggen, om. Uh, zodat de mogen bij Israël zullen wel plaats nemen zodat de Israël zal wel uh, die mogen ontvangen. Dat is wat zij uh, op, de, op deze uitgekende manier zien. Hoe fijn moeten wij werken met de citra agra in deze wereld. Duidelijk, anders is het niet zo. Anders op deze manier kunnen wij alleen maar vooruit gaan. En niet uh, menen dat uh, ik, ik, ik, wij kunnen niet zelf uh, door gewoon recht door de zij te gaan. Kunnen wij niets doen. Duidelijk. Kunnen wij niets, uh, kunnen we kijk ook Joshua heeft dat gewaarschuw, gewaarschuwd. Uh, zijn gezanten, dus die twaalf eigenlijk op dezelfde manier, hij bedoelde dat, op dezelfde manier wat wij in de zoger leren, maar in de zoger leren wij dat wel vanuit dus al je jesode wat wij leren. Uh, uitgewerkt wat wij leren, de wijze waarop de wereld is gemaakt. De, die tweeledigheid als het ware in dat, dat een deel moeten wij steeds weten Een klein beetje geven aan de citra ach. Regel vier. Olevi ach. Een sovelti kon Ki afer pische Poskin. Mille katrek al Israël. אם <אמנם>, נאמר הם לוקחים בא ב בא... באה בא... זה חלק מיהדותה וביקדאי ציינו ליתקין זה, זה נתליל יahu כל ה-kitrug על הצמו אחד. veinורוד סקל ליפא ישו там, אבל דהיינו חלק נייחו מקרבנו דיהדותה. Lefichachafalpisa sitra achra kvar tin paskami katreg katrek viina set sanigor rei elef ili atsmo me katrek od kedeile akor koho twa lefschale sitra achra legamrei ula frido miekducha der dertin zrichim Lepe Sheleli Yahu Nosef alpe Hashem. Vierde. Shemit Galea Lidea Milau Priya. Omash ir Helek. nihakorban Mi le citra achra Oker eta achra le gam rezestin. Basodwe upuma de azhid de Israel Azwobrit. Zeventien, hoe Iase, hoe Iase, hoe Isa, de Israël, Mekkaime, Brit. En dat is iets, eh, uh, buitengewoon, uh, eigenlijk de essentie van, de zoger, de essentie van het, uh, de rol van Israël. Uh, wat wij leren hier is uh, de toevoeging van Eliyahu. Wat geeft het, wat doet het, de toevoeging van Eliyahu. Uh, en dat is natuurlijk een geweldige, um, geweldig toelicht, dat gereedschap wat Hashem heeft gemaakt. Dus, goed opletten. Uh, nog een keer. Hier deze alinea is cruciaal om te begrijpen hoe functioneert het hier wel en hoe, hoe functioneren wij. Let op. Dat wat we hebben geleerd is, zo heeft Hashem de wereld gemaakt. Goed opletten. Zoals dat wij steeds moeten geven, dat zijn twee kanten, ja, twee krachten. Uh, zelo, mazé, assai, kim, het ene tegenover het andere heeft uh, kim gemaakt. En dat wij moeten steeds iets geven, ook al, natuurlijk omdat de, het was breken van kilim en dan Adam was, uh, ge, had gezondigd en daardoor ook de zielen uh, vielen ook in de klipoot en dan moeten we dan allemaal vanuit de klipoot die vonken van het heilige eruit halen en een stukje, klein beetje, moeten we geven aan de citra agra, aan de uitwendigen. Kijk, interessant is uitwendigen, want die zijn ook niet een deel van de mens. Die moeten we eruit halen en de mens uiteindelijk uh, heilig wordt. Uiteindelijk uh, betekent zichzelf dan vult, zijn kilim, en vult zichzelf met het heilig dat is de hele clue dus eigenlijk zien wij iets dat um, iets, een klein iets een, een zeer subtiele onvolmaaktheid Schijn, uh, schijnbare onvolmaaktheid waarmee de wereld gemaakt is dus naar de mond van Hashem ja, zoals we dat geleerd de, de mond van Hashem, dus uh, we hebben geleerd het verbond van de mond van Hashem, betekent dus de verbond van uh, besnedenis. Want, let op, wat zien wij dan na de besnedenis, laten wij, wij, als wij dan Eliyahu even uh, buiten beschouwing laten de rol van Eliahu. Nou, alleen maar besnedenis. Let op. Dan wat hebben wij? Alleen maar die uh, dat huidje wordt weggesneden. Dat dus wordt Mila en Priya gedaan. En dan de Sitra Agra verkrijgt haar, verkrijgt haar aandeel, haar stukje van dat over. Want dat is ook een over wat men brengt. En zij verkrijgt dat stukje over en zij gaat niet aanklagen in Israël. En nog niet eens, niet alleen niet aanklagen, maar zij wordt dan een, een pleiter voor Israël. Waarom? Omdat zij heeft een stukje van het heilige ontvangen. Duidelijk, van wat we hebben geleerd, dat niets verdwijnt. in het geestelijke, een stukje van het heilige zit dan in, de, in dat voorhuid wat zij, in het, in stukje wat zij te, te eten gekregen heeft. Duidelijk, dus eigenlijk een stukje van, het, van de krachten van de mens... Van het Heilige geven we toch wel uh, aan de Sitra Agra, dus een, een zekere compromis maken we. Dus het is geweldig mooi, maar van de, het merendeel dan kunnen we wel van het Heilige ontvangen, dan maar een klein beetje geven we dat ook aan de Klippot. Waar is dan die volmaaktheid? Duidelijk, waar is dan die, die volmaaktheid? Hebben we dan niet? Dat is wat ook de volkeren begrijpen, dat niet steeds die eh, aangeboren zonde waar ze het over spreken. Heilig, heilig. Ook in het christendom en al, alle andere, er zit altijd een onvolmaaktheid. In niets af, niet afgemaakt is. En nu let op welk wonderlijke werking heeft Ashem tot i, eh, um, bedacht om eh, naast die besnedenis nog een voorziening te treffen, waarbij de volmaaktheid, eh, dat stukje als het ware volmaaktheid, een stukje wat aan die citra agra gegeven was, maar dat wordt dus als het ware goed gemaakt. Op welke manier? Als het ware deze gecompenseerd wordt dat wat men aan de citra Achra als het ware geeft. Let op. Dat is deze geweldige rol van Eliyahu, de stoel van Eliyahu enzovoort. Let op. En dat men moet zeggen, deze stoel is, of dit is, dat is de stoel voor, van, voor, van Eliyahu. Met de mond moeten we zeggen. En let op. 4. Oli en daarom, Eliahu zou wel te zijn. En, en daarom, Eliahu uh, kan deze correctie niet verdragen. hij kan deze vercorrectie, deze instelling niet verdragen dat de Sitra Achre iets ontvangt. Want de aflpish, pos, poskin, dat hebben we die voormaaktheid niet. Kieffelpi, Shemposposki, dat omdat 5 ondanks het feit dat zij, dus die uitwendige, de klipot, dat zij stoppen, aanklagen uh, Israël. Amnam hem, lokhim let op. Maar, de regel 6, zij nemen daarvoor, in ruil daarvoor, nemen zij een deel van het heilige. Deel, het is niet om niets dat zij dat doen. Het is een geschäft, het is een, uh, een zaak, het is een business wat zij doen. Ob je het ook het op en om dat te corrigeren. de regel 7. Natale, lijahu, koele, koele, koele, koele, de hele aanklacht op zichzelf. 8. Wee noroze, klalen, wij en hij wenst Helemaal niet om te bedaren, om hen te bedaren als het ware, om hen af te zwakken, letterlijk om hen tot uh, f, uh, te sussen, die klipoot. Allee het je het met de kudu, uh, de Kudusha door het... Uh, Waardoor, dus, door zij, doordat zij eh, een deel nemen door het geven aan hen een deel van het heilige over. O lef je graag negen in het midden, daarom af en sitra achra, kwaar, daarom ondanks het feit dat de sitra agra al gestopt was, om aan te klagen. De regeltien. We zien dat zij werd tot een bepleiter. Mooi en prachtig, zie je dat. Maar Eliyahu, smo, zie hier, Eliyahu zelf, met het rek wat, gaat verder uh, aanklagen. Waarom? Kedela korm. Ko, om, omdat om. Uh, uit roeien de kracht. De regel 12 van de Citra Agra helemaal. Ulleha Frido, Miak Dusha. En om haar uh, te scheiden van het Heilige. Uiteindelijk, om haar helemaal te scheiden van het Heilige. Dat is wat Hij doet erbij. Uiteindelijk, wat Hashem heeft gemaakt. Dat men wel moet geven aan een beetje aan de Sidra ja, hoe heeft dat um, bij de besnedenis uh, de weg gelegd, uh, de weg gemaakt voor de mens voor de absolute volmaaktheid. Olivier Kagen, daarom, dertien, Srichim Le en daarom hebben wij de mond van Eliahu nodig in aanvulling bij de mond van Hashem. 14. Shemit Galea ja, Mila, welke mond van Hashem wordt onthuld door de Milae Priya, door de besnedenis en de uitrollen van de, van de huid. Hamashir, dus, dat daaraan. Aan die mond van Hashem. Dat wil zeggen. Die, do, dat de mogen onthuld worden. Door de besneden is. Waardoor eh, een deel van de van het over blijft. Voor de Sitra Achra. Ten behoeven van de Sitra Achra. Dat is wat Hashem heeft gemaakt op deze manier. Wordt toegevoegd. De mond van Eliyahu. De regel 15. Kipi Eliyahu, want de mond van Eliyahu. Okerat uh, de citra legamber. Roed, De citra achra helemaal. Helemaal uh, basot. De regel 16. In het geheim van. Zoals het gezegd is, hoe Puma de Aziër en de mond die getuigde van dat Israël verliet het verbond 17, hoe dezelfde mond zal uh, getuigen van Israël dat zij het verbond naleven. De reichel nechetin. We zijn ze, ze zrechim le'adkarabha Pumai. Daat wintach de Elijahu. Tegayno, le'haskir eenen twintach. Olam schijch, bechinaat Pumai de Al korsaya schelo 22. Velo Istapek BPSM. Amisalek Gamken. Ed. 23. Hak. Hak. Hak. Hak. Hak. Hak. Hak. Hak. 24. Lit een gele er achter En dat is een geweldig gereedschap. Net op wat, hoe het, eh, uh, het godelijke werkt. Hoe, waar kan je dat leren? Waar in de wereld? Nergens kan je dat leren. Dat is het diepste, diepste geheime wat we leren. 19. We zeggen we het is duidelijk de rol van Eliahu. Dat is allemaal, no dat wat het, een aanvulling van, de mond van Hashem is, dat is dus alleen maar de besnedenis, zie je dat? Alleen maar de besnedenis en dat uitrollen van, de, van het huidje is niet genoeg. Dat is alleen maar de mond van Hashem, het verbond met de, met de schepper. Denk, maar het is niet genoeg omdat op deze manier, de citraagra ontvangt wel een haar, een haar portie van het over. En dan leren we iets bijzonders wat we leren hier, dat uh, ondanks het feit dat we steeds zeggen dat we moeten een botje geven aan de citra agra, stap voor stap omdat we nog uh, onze eigen vonken van de klipoot niet hebben eruit uh, gehaald, daarom moeten we wel daarmee rekenen, moeten daarmee reken, rekening houden en steeds geven aan de klipot. maar dat betekent niet dat het allemaal, uh, dat wij zo gedoemd zijn om dat te doen tot het tot de laatste snik. In de mens door de besnedenis, door de verbond van Hashem, oftewel de mond van Hashem, dat heet de, de besnedenis, plus uh, de mond van Eliyahu, uh, op de achtste dag, van geboorte, als het ware, in de, naar krachten natuurlijk, dat uh, een mens verkrijgt, potentieel, de volmaaktheid, de weg naar de volmaaktheid, staat open. Alleen, moeten wij wel dat geven steeds aan de citragere iets uh, kleins, totdat wij uh, alles eruit halen, alle vonken van het heilige eruit halen vanuit de klepot, en die, deze, dat vermogen hebben wij, dankzij uh, uh, dat... Uh, Mechanisme wat wij leren hier. 19. We zijn het Rijhim le ad karabepume. dat is waarom men dient te noemen dat met de mond. Dus te zeggen: daar dat is de stoel van Eliyahu. 20. De heine, dat wil zeggen. Schets Rechim le dat men dient te noemen. 21. Ulam Shi'i. En aan te trekken het aspect van Pumede El Kijk nou wat wij doen. Wij doen kracht door onszelf. Niet dat El komt daar op de stoel. Wat doen wij daarmee? Wij doen, wat doen wij, zegt hij zeer. We, door het zeggen trekken wij dan het aspect van de mond van Eliyahu. De mond van Eliyahu, dus die maakt dan, die maakt dan deze af, die maakt dan de volmaaktheid af, door uh, opnemen op zichzelf deze rol van aanklager en daarmee ontneemt hij van de klipot de, de kracht, om ook dat stukje van, als het ware, van, uh, wat hebben we hebben het geleerd, om die volmaaktheid helemaal af te maken. Dan, daar, en dus daarom dient men uh, te noemen dat, op te noemen dat, te zeggen en aan te trekken, en aan te trekken het aspect van, de regel 21 in het midden, poem de de mond van Eliaou, naar de, Stoel, naar zijn stoel. We lois, tapek, beperken, en niet, niet genoegen nemen, let op. En niet genoegen nemen met de mond van Hashem. Oftewel, alleen maar door de besneden is, en uh, pria, mila, op pria. Amisalek ook, want ook welke mond van Hashem eveneens doet, eh, uh, Vertrekken de aanklager en transformeert hem in de bepleiter. Want, uh, want daar bleef nog, uh, dan door dus de mond van Ashem, door de besnedenis en uh, uh, Milau-Pria, nog. Uh, uh, bleef nog de plicht om een deel te geven en ervan een deel van de over te geven aan de citra agra zoals boven gezegd werd. al idee poeme, poeme, 25 delen, ja, hoe misalik het hake we notarich ten losum 26 plus als ze letto die zegt ons. Want, goed opletten. Dus, de om door de mond van Ashremo werd, werd, werd uh, bereikt, wat bereikt? Dat de Eliau, dat de, sorry, dat de Achra niet zal niet meer uh, Israël aanklagen. Maar daarvoor ontvangt ze wel. Een deel, eigenlijk het is een, zij ontvangt daardoor, daardoor een stukje voor zichzelf, een stukje van het over. Maar al aval al pume de Eliyahu, maar door de mond van Eliyahu, let op, 25. Hoe het die, hey, de mond van Eliyahu doet vertrekken de aanklager op de manier, let op dat hij niet hoeft te geven hem aan de Acher absoluut niets om hem te sussen, daarover duidelijk omdat de omdat die neemt over deze rol van aanklager en dan hoeft dan die dus daarmee we hem Adam en no 27 met amet bepume. Et hape de Eliahu achtentwintig. Al kursa ashelo, lo share taman. Zie we zien wel dat Elihu is dat het noemen, het zeggen van. Uh, deze stoel is van Eliaho is bijzonder belangrijk want daardoor de mond van Eliaho wordt aangetrokken en daardoor dus dat de zitraag wordt hoeft niet gegeven worden wat um, um, dat stukje van de, van de over en over we iemand daarmee noemt het en indien de mens niet geen inspanning doet om aan te trekken met de mond, de mens zelf moet met de mond dat doen, zeggen. Het appè de Eliyahu, dan de mond van Eliyahu, uh, uh, komt niet op de, zijn stoel en dan zal hij daar niet aanwezig zijn. Kiets 29 lehamschikoto, want men dient hem aan te trekken. Zie je dat, wat het is? Dus niet dat hij automatisch dat allemaal gaat. De mens dient hem aan te trekken. De itaruta deletata de op opwekking moet van beneden komen. Zie je? Dus eigenlijk de mens zelf dat doet. De mens zelf eigenlijk zorgt voor deze volmaaktheid. Maar dan... Met behulp, door middel van deze, door de kracht van die, van die Eliahu. Maar eigenlijk de mens zelf dat doet. Zie dat niet dat, uh, dat wij God verhoeden moeten bidden tot Eliahu, uh, dat hij dat komt, weet ik veel. Maar de mens moet gewoon door met zijn mond actief. Met intentie oproepen Eliauwen. Maar natuurlijk moet je weten wat, wat er gebeurt. Kijk, wat we leren hier nu. Wat we leer, leren hier. De geheimen van de geheimen. Over de besnedenis. Nou, zij kennen dat niet. Zij begrijpen dat niet. Zij kunnen dat niet begrijpen. En ze weten dat niet. Met al hun uh, fabeltjeskranten. Wat ze dan vertellen. In plaats van te weten. Wat, kijk, nou, met welke. Welke, kijk, hoe ik nu terugkeek naar, eh, überhaupt niet op wat het geweest was, maar naar dit verschijnsel van eh, besnedenis. Als, de, als men dat zou weten, eh, zei in de eerste instantie, welke krachten kan men dan aantrekken en welke, eh, dat men begrijpt, moet daardoor zie dat men de mens is niet gebrekkig opgezet in deze wereld, gebrekkig wel, maar in de zin dat hij de mens kan zichzelf tot volmaaktheid brengen. We eentje maar, hech evsar, shipume is derdag deliau itak en yo termi perser, asher barai lokim lasot. Kia schermid barach it hill twee en derde Gabriella oven, zoals je hoorde, dan ben, ben, ben massim And that is dan the par het pareltje van de conclusie van deze geweldige oor wat we leren. En nou kijk wat je zegt ons, want wij kunnen zeggen natuurlijk dat, hey, kijk wat je zegt nu verder, kiezen en we een thema, en het valt niet te zeggen, let op, Egevshar, hoe is het mogelijk? Shepume de Eliyahu, dat de mond van de Eliyahu dertig, ita ken per Shem, zou corrigeren meer dan de mond van Hashem. Duidelijk, want wij zeggen dat uh, het is niet genoeg wat de mond van Hashem, het is niet genoeg, alleen maar, uh, dat uh, alleen het, uh, Mila, Mila en Priya doen zonder aan te roepen in Eliyahu, dat in de stoel voor hem voorbereiden enzo. Duidelijk, dat it, uh, is wat hij zegt. En het valt niet te zeggen, dat uh, in... Uh, en hoe is het mogelijk dat de mond van Eliyahu zal meer corrigeren dan de mond van Hashem? Kiesesod, want dat is het geheim van wat er in de Torah geschreven staat. Aan het einde van de scheppingsdaad staat het Asherbarai Lokim was zod. De aarde en de hemel en alle legers... Die Asher, barai elokim las tot, let sort of, welke okay. die elokim schip om te doen. Duidelijk staat in de Torah geschreven has dat Hashem heeft dat allemaal geschapen om te doen. Dus de mens moet door Itaruta it deletata, door de uh, opwekking van beneden, de mens moet het doen. Duidelijk de finishing touch state, states states de uh, laatste loodjes, allemaal, alles ligt aan de mens. De mens moet steeds karwei afmaken. De mens moet zichzelf volmaakt brengen. Niet de Hashem maakt de mens volmaakt, maar de mens zelf moet de volmaaktheid naar zich aantrekken. Kijk nou wat is echt ons. naar wat hij zegt: 31, na de koma. Hashem het Barak, want Hashem gezegend is hij. Het Hilabriya begon de schepping. Op de manier boven, Shriah Adam, dat de mens door de goede daden, door zijn goede daden, kon, dat de mens door zijn goede daden kon, de schepping volledig afmaken. Volmaakt tot volmaakt de pre.